Gisteren gaf Israël groen licht voor het zeer omstreden plan... waarmee delen van de westelijke Jordaan-oever van elkaar worden gescheiden. Een twee oplossing met Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad wordt daarmee onmogelijk. De ontvoering van twee kinderen uit Dalfsen afgelopen maart was tot in detail voorbereid. Tijdens de rechtszaak bleek volgens RTV Oost... dat de ouders van de kinderen vermommingen hadden meegenomen... om hun kinderen bij de pleeghouders weg te halen. Kinderen van 6 en 11 waren eerder uit huis geplaatst. Tijdens de ontvoering reden de ouders via Duitsland naar België. Daar werden de kinderen later teruggevonden bij een inval. De Belgische overheid had geen vergunning verleend voor een actie van kitesurfers afgelopen weekend. Die staken het kanaal over van Zeebrugge naar het Britse Ramsgate, waar drukke zeeroute loopt. Schepen werden verrast door de kitesurfers en dat was gevaarlijk, zegt een Belgisch minister. Het is niet bekend of het drietal vervolgd wordt. De kitesurfers waren zo'n vijf uur onderweg maar op de VRT. Ze wilden met de oversteek geld inzamelen voor een waterzuiveringsproject in Madagaskar. De Nederlandse Judo-bond heeft Roy Schipper aangesteld als nieuwe coach voor de vrouwen. Hij volgt Bas Meerveld op, die in mei afzwaaide. De bond heeft de afgelopen tijd meerdere coaches en de directeur Topsport vervangen, na teleurstellende resultaten. Bij de Olympische Spelen in Parijs pakte de Nederlandse ploeg voor het eerst in decennia geen enkele medaille. En ook het WK deze zomer was teleurstellend, alleen Sanne van Dijken won brons.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 You and our caravan, let's friends. our setting sun. Further up west, there's the promised land, is where we go, cause it's where we are from. Don't fill the skies filled with birds, singing my words to the beating of the mountain's heart. And when I do from the top to read her didn't talk I show the meaning of the words set in stone Strange recollections They haunt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 Words said it's in a strange revelation. They hold my days and dreams. I'm a man, a calculator. I spend the future.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 Dan ja. hebben wij onze Seal of Approval erop gezet. Want en we proberen ook soms gewoon samen wat dingen te doen. Ik speel bijvoorbeeld uh, nou, 18 september uh, mm -hmm. samen met Frank Bond. Uh, als Goya van Go. Spelen ja. we in Machine in Amsterdam. Dus dan, uh, ja, ik wil dat ik toch graag een keertje met Roy doen. Gewoon, zo gewoon een uh, kleine zaal pakken, ergens in de wat, wat kijk je. Nee, ja, dat... ik, ik zocht publiek om een. Woordgrap. grap. <laughs> nou, laat me horen, die nou, woordgrap. Nee, ik, ja. ik, ik, ik keek even of Marcus ook hoorde dat Jack zei dat hij het graag met mij wil doen. <laughs> maar. maar ik het uh, in de spelling, hoor. Ja, maar in deze, in deze uh, hoekdanigheid lijkt me dat even wat meer onverstandig. Maar goed, dat ga ik uh, hier nu niet vertellen hoe dat, uh, hoe dat zit. Dus, uh... Nee, maar nog gewoon kleine zaaltjes pakken. Ja. Of bijvoorbeeld bij de, de nieuwe Anita. Of uh, het Pedotheater. Ja. Ja. Of uh, om dan uh, met z'n tweeën of met z'n drieën gewoon.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 de volgende die in dat uh, rijtje is. Uh, dus aandacht hier voor Meertenauta. Ik heb deze fantasie. door een en En mensen me zodat ik het is niets. Ik ben goed.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 You were too dark for me, too far gone for me And then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 you how I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 Just like you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 Duidelijk. dus het Deze kan, twee heren slechter, die hè? vanavond dus hier te horen was. En als je dit uh, terug hoort op uh, maandagavond. Dat kan natuurlijk. Want op maandagavond wordt dit uh, herhaald. Hey, dan weten ja, jullie... Deur, dan deur weet... open half acht. Ja. Tickets zijn nog verkrijgbaar aan de deur. Maar wees snel.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 En uh, om, om mijn liedjes te spelen, nieuwe liedjes uit te storten. dat gaat eigenlijk alles, dat hele, een soort van meditatie. Dus muziek is ook een vorm van meditatie natuurlijk. Maar uh, ik, uh, ik zou er waarschijnlijk niet meer zijn als het niet voor muziek was. Oké. Okay. Dat meed was serieus. <laughs> uh, ik vond het leuk dat jullie weer uh, geweest uh, waren vandaag. Ik vond het ook heel leuk, ja. Uh, ook. Graag gedaan. En ook jullie voor jullie komst.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 job in the city, pushing papers in the dark. He's got a job in the city, pushing papers in the dark. I say, hey, break away, let's go out and wait for nothing by the river.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 The time to watch tomorrow come around. If the future starts to rumor. We'll